CFM in 2010 al 20 jaar live. We met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag.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 Ja, dat klopt helemaal. Uh, dus uh, GT4, uh, race 1, uh, dit moment uh, nog lopend. En, uh, ja, het is toch wel een uh, mooi spektakel. hadden uh, Jan Joris, die uh, van Paul getrok, Ricardo en de ronde lang uh, ingetest... Uh, om uh, de overwinning. En nu is het, ja, dit, dit is een fotofine, uh, ja, uh, zullen we maar zeggen. Maar uh, ik moet even het verhaal van Ricardo van Ende afmaken. was er voorbij, jan Jorge, uh, liet wat uit. Maar uh, ja, op een gegeven moment uh, bos uit zagen we een stofwolk. En dat was uh, Ricardo. Ricardo uh, wist de auto uit de muur te houden. Wist naar de pit te komen. Ja, oorzaak lekker band. Ja, band. Uh, ja. Gisteren, Ricardo van Hende, tijdens trainingen. ...keihard eraf in het schijfvak... ...ook de auto uit de rail gehouden... ...wel door het geen oorzaak lekker band. Een andere BMW m die ...hier aan de kant geparkeerd... ...met een lekker linker volkband. En dat is drie keer een lekker linker ...met die M3's. Dus er zal iets zijn... ...in de combinatie banden en M3. Op wat voor merkbanden rijden deze dan?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 Laat nummer 1 uh, voor onze maatsgenoot. Uh, en hier net op start, Finus, was het toch Jan Jorisvuil, die met, uh, ja, met een paar centimeter uh, de overwinning uh, voor hem wist te halen.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 zaterdag van Dinsen heeft leuke races laten zien. Ja, en of ze het van tevoren wisten, weet ik niet. Maar voor een zaterdag is het nog heel wat publiek opkomend dagen. en Ja, die genieten van wat hier gebeurt. Want als je GTA 4 race hebt en die wordt eigenlijk op de Finanslijn beslist, ja, met vier verschillende koplopers. Ja, dat is toch wel leuk en spektakel. Ja, de autosport begint weer wat meer te leven. En waarschijnlijk ook door de vele media aandacht. Denk aan SBS en RTL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 in 2010 al 20 jaar een zee van muziek en een golf van informatie ZFM. All oh, treats me with respect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 Of naar uh, de een speciale pagina in de Zandvoortse krant Waar ook het gehele programma in staat. Vermeld. Dat wat betreft de week van de zee. En uh, kijken we zo naar buiten. Het zonnetje schijnt weer. Jawel. Sst, sst. Jawel. Nou, Lex van de Hoorn. We... <laughs> laten we hopen dat we dat uh, vol blijven houden. Ja. Nog een beetje chini. En dan gaan we ook een beetje zomerse muziek draaien. Tuurlijk. Dan van uh, we... Enrique Iglesias bijvoorbeeld. Hier is Palamos. We'll mm -hmm. Zijn, hoor, de wereld veranderen, geen armoede meer, geen ziektes meer, geen oorlogen meer en ga zo maar door. Maar ja, helaas blijft het bij een droom. Serieuze toch? Ja, drop. ja, hè? Ja. zo tussen zaterdagmiddag. Nou, heel goed, heel goed. You're there, ear Clapton: If I Could Change the World.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 Zelfvoorzien radio hoor je chillabie devotion en special. CFM Race Radio Pit Report, Report. En we schakelen snel weer over naar Willem van Dessen op het circuitpark Zelfvoort, waar waarschijnlijk volgens mij inmiddels het zonnetje ook wel schijnt. Willem, Willem, ja, ik heb je nu, hoor. Willem, word wakker.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 de team van uh, Frans Verstuur en uh, Luc Braams, de echtgenoot van Lissette Braams. Kijken we nog even verder in het veld, want daar hebben we ook uh, een Zandvoortse uh, deelname in. En dan uh, zien we op een keurige uh, zevende plaats gekwalificeerd uh, Ron Zwart. Ron Zwart uh, die in BMW 110, 100. Uh,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 uh, van start gaan voor een race van 100 uh, ronden en uh, ja, of 100 ronden moet je mij horen. 100 minuten, uh, <laughs> 100 ronden. Goedemorgen. Ja, dat zou een snelle rondjes uh, worden. <laughs> maar uh, 100 uh, minuten dus, uh, ja, dan moet hij even uitreiken. Dus uh, zijn we toch nog wel een twee uh, uur bezig uh, hier op het fietsen. En uh, ja, dat zijn lange dagen. Maandag uh, gaan we verder en dat is ook al zo'n lange dag, omdat uh, om 9 uur gaan we van start van de. Uh,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 Nou, die rijdt niet meer op en nooit meer. <laughs> oh my god, wat hebben ze ermee gedaan? <laughs> niks, uh, grindappet. Hoe hadden we het daarop houden. <laughs> Oké, okay, uh, morgen een rustdag. Uh, gewoon is er dan niks op het circuit te doen morgen? Nou. Uh...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 Minimaal, nou, kijk eens aan. Oké, okay. Willem. Rustig. Willem, dankjewel, veel plezier nog hè, met die 100 minuten zo duidelijk. Ja, dat ga ik doen. Oké, okay, en uh, ver okay. vergeet de nabespreking niet. Nee, nee, dus 104 toch? <laughs> ja, dat komt allemaal wel goed. Hier is uh, Jasmit. Oogels die verdwalen als de wind ze niet komt halen, vegen in een lange rij, onverwachts aan mij voorbij.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 Te geven slapen is het allerbeste wapen. Wat van meer spines op, tegen de oorlog in mijn kop, zou het nog veel langer duren. Waren mijn laatste uren op de wereldvol. Ah. Zonder steekjes brood was ik waarschijnlijk half dood als ik vanmorgen niet meteen was op te staan, gelijk naar buiten op de fiets al wil mijn hoofd nog even niet. Een nieuwe dag begint de tijd om weer te gaan.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 Als ik waarschijnlijk houden dood. Het is tijd om weer te gaan Sta. Hou van het leven, het leven houdt van jou. Vaderlijke uitzicht, het voor zodat iedereen het hoort. Zie FM. In 2010 al twintig 20 jaar een zee van muziek. en een golf van informatie. Zie FM. Zie Con la guitarra in mano. Lasciatemi cantare.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 Però in 'Italia che non in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 Mi cantare, perché ne sono fiero. sono un, italiano. un italiano vero. Pizza muziek hoor. Oh. Ja, pizza, pizza, Oh, pizza. Nou, ik heb er gisteren al pizza gehad, maar vrijdag heb nou, okay. ook wel Ja, kan toch wel? Kan wel. Joh, de Toto Cotugno en uh, Italiano. Ja, oké. Okay. Het is gewoon lekkere zorgige muziek. Heerlijk zorgeloze pizza muziek. Lekker op een trasje. Klaar, Ja, Nou weet ik niet waar onze buren mee bezig zijn. Maar of, of de boel staat in de verkoop. of ze zijn aan het uh, barbecuen. Barbecue. We houden het vooral Grote het rookpluimen, Grote rookpluimen. Oh, het is je? geen mist. Het is geen zeedam. Nee, volgens mij ook niet. Dat zeker niet. Of heel plaatselijk. Hé, hey, uh, 29 mei. Weet je dan al wat jij gaat doen? Uh, feestje, volgens mij. We gaan eerst werken tot 5 uur. Mm -hmm. En... Uh,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 Ja, wachten doe ik steeds de hele nacht. Jij denkt maar dat je alles mag van mij. Maar dat is na nou vanaf voor goed voorbij. Een leugen heeft gewonnen van de trouw. Wat ben jij voor een vrouw? Je kijkt doelloos naar het behouden.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 Un sueño paracido no volverá más e me pintaba las manos y la cara de su y de provisa le viento rápida me debo y me hizo he volar en el cielo infinito. Let's go! sueño parecido no volverá más Y me pintaba la mano y la cara azul Dan krijg je toch gewoon weer zin in vakantie alweer? Dan. Hier, hier doen wij eigenlijk gigantisch plezier mee. Lekker naar Spanje, naar de zon. Ja, juist. Wat wil je daar nog weer? <laughs> de, de Gypsy Kings en Volare alweer het ene laatste plaatje trouwens. Want het programma is weer voorbij. Ja, het is voorbij gevlogen deze keer. Dus we houden het kort. Maar ja. Wees niet getreurd luisteraars, wij zijn, wanneer zijn we er namelijk alweer? Aankomende maandag. Tijdens de Pinkster Races. Tijdens de Pinkster is Vandaag uiteraard ook uh, heel veel aandacht besteed uh, met Willem van Zee op het circuit. Ja. En maandag vanaf 9 uur dan is CFM Race Radio helemaal actief. En wij doen uh, de uitzending dan van 2 uh, tot 5 erop. 2 tot 5 bekende tijd. Ja, ja. Vertrouwde tijd. Zitten wij er weer. En uh, ja, hopelijk dan ook het uh, live beelden Kijk, vanaf het circuit. Oh. Als ik jullie smorgens had gezet, dan uh, kom je in de war. Ja, nee, nee, nee, nee. Ik ben nu erkend. Dank erkend Dankjewel, Andor. Dankjewel, Andor. <laughs> Even snel. Uh, na de klok van vijf uur natuurlijk Entertainment for You. Er, zijn, er zitten vier in, maar er is er maar één. Maar The die only one. <laughs> terug, terug zat, want hij heeft uh, interviews met niemand minder dan Anneliek Max, Twizzle, René Karst, Rob van Daal. En daar komt ze. Mo, niks met. Oké, okay, ja, ja. reden genoeg om te blijven luisteren naar CFM. En wij zijn de volgende week weer met... So Tot zover het ritme van CFM Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 11 uur. Raymond Seré Re met het NOS journaal. Vastgoedhandelaar Jan Dirk Parelberg is schuldig bevonden aan het witwassen van geld voor Willem Holleder. Volgens de rechter in Haarlem gaat het om 17 miljoen euro die Holleder had afgeperst van Willem Enstra, de vastgoedondernemer die in 2004 werd vermoord. Een deel van het geld stond op een privérekening van Parelberg in Zwitserland. Volgens de vastgoedhandelaar waren het gewone zakelijke betalingen en geen afpersingsgeld. Het Openbaar Ministerie noemde Paarlberg een onmisbare en ideale schakel voor Holleder... omdat die gold als een toonbeeld van onkreukbaarheid met wereldwijde contacten. De rechtbank moet nog bekendmaken welke straf Parelberg krijgt. De gemeente Amsterdam moet maatregelen nemen om verkiezingen beter te laten verlopen. In een rapport over de gemeenteraadsverkiezingen zegt ombudsman van de Pol... dat de verkiezingen ordelijker zijn verlopen dan in 2006... maar dat er nog steeds problemen zijn... Zo stonden in maart soms nog meerdere mensen in één stemhokje... en dat mag alleen als mensen met een lichamelijke handicap hebben. Van de Pol adviseert Amsterdam betere voorlichting te geven... over de procedures bij het stemmen. Eerder nam Rotterdam al maatregelen... naar problemen en onregelmatigheden bij de verkiezingen. Daar moesten alle stemmen worden herteld. Het Zwitserse parlement heeft een verdrag geblokkeerd... dat de regering met de Verenigde Staten had gesloten... over het verstrekken van gegevens van Zwitserse rekeninghouders. In de Nationale Raad stemde een meerderheid tegen het verdrag... dat vorig jaar onder zware Amerikaanse druk was afgesloten. Amerika dreigde met een rechtszaak tegen de Zwitserse bank UBS... die in Amerika tienduizenden klanten zou hebben geholpen met belastingontduiking. De Amerikanen eisten de gegevens op van die klanten... De Zwitserse regering ging daarmee akkoord, maar het parlement heeft dat nu geblokkeerd. En dan het weer overwegend bewolkt vanuit het zuidwesten.